Zes uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Brazilië zijn ruim 100.000 mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering. In zeker acht steden werd geprotesteerd... tegen onder meer hoge belastingen, corrupte politici en slecht onderwijs. In Rio de Janeiro braken gevechten uit tussen de politie en demonstranten. De protesten in Brazilië begonnen vorige week... na een forse prijsverhoging van het openbaar vervoer... en uit onvrede over de dure sportevenementen... zoals het WK en de Olympische Spelen. Er komt meer geld voor hulp aan de vluchtelingen uit Syrië. Duitsland en de Verenigde Staten hebben ruim 400 miljoen euro extra toegezegd tijdens de G8-top in Noord-Ierland. Ook de zes andere grootste economieën in de wereld vinden dat er meer hulp moet komen. Het geld is bedoeld voor eerste levensbehoeften, tenten en medicijnen. Op het Taksimplein in het Turkse, Turkse Istanbul hebben vannacht honderden mensen zwijgend gedemonstreerd. Ze volgden het voorbeeld van choreograaf Erdem Gundus. Hij stond gisteravond urenlang in zijn eentje op het plein zonder demonstratiebord of masker. Hij keek zes uur lang naar het portret van Atatürk, de grondlegger van de Turkse staat. Foto's van zijn stille actie verspreiden zich snel, waarna steeds meer mensen zich bij hem aansloten. De politie liet het stille protest op het taxinplein lange tijd met rust, maar greep uiteindelijk toch in. De Verenigde Staten willen tientallen gevangenen in Guantanamo Bay op Cuba voor onbepaalde tijd vasthouden. Ze zijn te gevaarlijk om ze vrij te laten, maar ze kunnen niet worden vervolgd, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het gaat om 46 mannen, voornamelijk uit Jemen en Afghanistan. De Amerikaanse regering werd door een krant en een groep studenten... via de rechter tot openbaarmaking van de lijst gedwongen. De namen waren al langer bekend via hun advocaten... maar de regering Obama weigerde aan te geven... wie voor onbepaalde tijd vast zou worden gehouden. De gevangenen zitten vaak al jaren zonder proces, proces vast... maar er is tegen hen weinig bewijs... en ze kunnen dus niet voor de rechter worden gebracht. Het weer, het is droog en warm. minimaal van 15 tot 20 graden. Overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 28 tot 34 graden. Op de Wadden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 18 juni. Goedemorgen. In Den Haag draait het vandaag om de Vira. Ook de topman van Hansaldo Breda komt naar de hoorzitting. Daar kijken we op vooruit met politiek verslaggever Hans Andringa. En met Roel Berghuis van FNV Spoor. De vakbond heeft een Vira-problemenmeldpunt geopend. En Marlon Remmers die organiseert vanochtend zijn eigen hoorzitting op de TU Delft. De examenfraude breidt zich alsmaar verder uit. Aan de hoofdinspecteur voor het voortgezet onderwijs... vragen we of we inmiddels het meeste nou weten. En correspondent Mark Bessems vertelt meer over het massale protest in Brazilië. Griekse publieke omroep is weer in de lucht. Berlijn maakt zich op voor de komst voor Obama. En 50.000 huishoudens in Zeeland krijgen jodiumpillen opgestuurd. We hebben ook muziek. Onder andere Phil Leinert vanochtend. girl's are fool, she broke the rules, she hurt her heart This time he will break down She's lost his trust and so she bust all his lost The system broke down Robins has broke down This boy is cracking up and This boy has broke down She plays it hard, she plays it tough That's enough, the love is over She's broke his heart and that is rough But at we end to recover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 Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. In de Tweede Kamer zal vandaag gaan over Vira Debakel. de topman van de Italiaanse treinenbouwer, Gansaldo Breda... komt ook en legt verantwoording af. Politiek gezien wordt het een interessante bijeenkomst... maar correspondent Roop Zoutberg verwacht niet... dat de aanwezigheid van de directeur veel zal toevoegen. Hij is de grote baas. Hij is de eindverantwoordelijke voor die Vira. En hij zal... Het ongetwijfeld zou doen zoals ik hem de afgelopen twee weken niet anders heb meegemaakt. Herhalen dat zijn trein veilig is. Dat certificaten dat allemaal bewijzen. En dat de schuld toch bij ons ligt in Nederland. Want er is onverantwoordelijk met het spul omgegaan. Ja, zo simpel, denk ik, wordt de boodschap van meneer Manfalotto. Maar de vraag is natuurlijk of hij daarmee wegkomt. Zo heeft Betty de Boer van de VVD nog wel wat vragen aan meneer Manfalotto. Wat ik vooral van hem zou willen weten is dat uh, nou, aan de ene kant uh, wordt er dus een waslijst uh, met mankementen geconstateerd, 2000. waar je met 10 strafpunten dan niet meer mag rijden. En uh, je hoort van Italië alleen maar geluiden, ze maken de treinen geurig af. En uh, ze willen ons hier weer aanklagen voor imago-schade. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het 180 graden gedraaid erop staat. Dus ik wil wel eens vragen aan hem van, goh, wat vindt u nou van die lijst van die 2000 mankementen dan? Bij de hoorzetting zijn trouwens ook vertegenwoordigers van spoorbeheerder ProRail en de Belgische tegenhanger InfraBel aanwezig. Net als drie leden van het Belgisch parlement. De Verenigde Staten en Rusland blijven het oneens over Syrië. Dat is de conclusie van de presidenten Obama en Poetin nadat ze elkaar op de G8-top hebben gesproken. Beide landen onderstrepen wel de noodzaak om het gebruik van chemische wapens te stoppen. en een einde te maken aan het geweld, zei Obama. We hebben verschillende perspectieven op het probleem. maar we share een interesse in de en chemische wapens. Nou, ik hoop dat u heeft meegekregen. In een gezamenlijke verklaring schrijven de landen dat wereldwijd de economische vooruitzichten zwak blijven. Ondanks de verbeterde situatie in de Eurolanden en de Verenigde Staten. De G8-top in Noord-Ierland begon gisteren en gaat vandaag verder. Gemeenten gaan amateuristisch en inefficiënt om met hun vastgoed. En daardoor verspillen ze jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro. Zo heeft de TU Delft berekend. De gemeenten geven te veel geld uit aan gas, water, licht en onderhoud. En dat kwartje begint nu bij sommige gemeenten te vallen... zegt een hoogleraar van de universiteit. Er zijn gemeenten die daar nu heel erg op duiken... omdat ze beseffen dat het over veel geld gaat. Er zijn ook gemeenten die nog niet het begin van het besef hebben. Gemeenten gaan niet alleen slordig om met de energie... Ze verhuren woningen en bedrijfsruimte ook te goedkoop... en hebben soms geen idee hoeveel vastgoed ze überhaupt bezitten. Volgens de TU Delft hebben veel gemeentes jarenlang nauwelijks omgekeken naar het vastgoed. Wat begint dat nu te veranderen? Dat is net als in onze privésfeer. Als wij genoeg geld hebben, dan vragen we ons niet zo heel erg af hoe het zit. Het wordt pas ingewikkeld als je knijp zit. En de gemeenten zitten er heel erg knijp. Politie heeft gisteravond in Alfa aan de Rijn een man gearresteerd die zijn woning dreigde op te blazen. Hij wilde zijn huis vol laten lopen met gas. Het lukte de hulpdiensten om hem van zijn plan af te brengen. De man gaf zich uiteindelijk over. Hij is een bekende van de hulpverleningsinstanties, zegt de politie. Nou, de achtergrond van de man is inderdaad dat hij al bekend is met hulpverlening. Uh, wat er precies nu aan de hand is, ja, dat moeten we natuurlijk nog gaan onderzoeken. Hij is nu naar het bureau toe. Dat is nu de stand van zaken. De man is gelukkig uit de woning. De Brandweer heeft uiteindelijk geen gas gemeten in de woning. Er zijn steeds minder kleine boerenbedrijven. Boeren vinden het moeilijk om een opvolger te vinden. Nog maar een kwart van de ondernemingen vindt een geschikte kandidaat. En bij de overige boeren wordt de grond vaak opgekocht... door grotere boerderijen uit de buurt. Ja, en zo worden de grote boerderijen steeds groter. Dat heeft eigenlijk een hele eenvoudige reden. Kleine bedrijven genereren niet voldoende inkomsten om van te kunnen leven. En daarmee kunnen ze ook geen opvolger vinden dan? En daarmee kunnen ze ook geen opvolger vinden, precies. Voor grotere boerderijen lijkt nog wel interesse te zijn. Daar vindt bijna 80 procent een geschikte kandidaat om de zaak over te nemen. Hoort u later meer over trouwens in het Radio 1 Journaal. Goh, eerste blik in de Volkskrant, of in de kranten. En de Volkskrant opent met uh, de uitspraak gisteren van de rechter in Lelystad. Rechtbank legt de gevangenisstraffen straffen op, u weet dat, tot zes jaar... voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwhuizen. Alle verdachten even schuldig is de koop over het artikel. Het Openbaar Ministerie is tevreden met een stevig signaal. Dat spreekt namelijk uit dit vonnis van die rechtbank in Lelystad. Appetee. AD, voorpagina van het AD. Een foto van de zonen van de omgekomen grensrechter en zijn vrouw. En daarbij de tekst opluchting over de straffen voor doden van hun vader Richard. Een ander verhaal waarmee uh, het AD opent is uh, de jacht op examenfraudeurs. 26 melden zich vrijwillig. Uh, de inspectie heeft er meer in het vizier. We krijgen steeds meer kopers in het zicht, al dus uh, justitie. Voorop trouw valt vooral het kaartje, het fel oranje kaartje van Nederland op... met daarin de temperaturen getekend. 30 tot 33 graden hoort het vandaag. Twee tropische dagen, meldt de krant. De krant opent met ook de Vira. Kijken ook vooruit op de hoorzitting. Leverancier Vira opent frontale aanval op NS. Italiaanse bouwer heeft geen opzegging ontvangen... en eist dat NS-contract nakomt. Telegraaf dan, een verhaal over zuinige auto's die uh, niet zo zuinig zouden zijn. Dat is een verhaal trouwens wat de NOS eerder al heeft gebracht volgens mij. Automobilisten en de overheid komen bedrogen uit, al dus uh, de Telegraaf. En um, neefje van minister vast in zaak Wiels... De 26 jarige verdachte die is aangehouden in Zoetermeer. Um, het gaat niet heel duidelijk wat zijn rol zou zijn. Maar volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou het gaan... om Luigi Lorenzo B., je bijnaam Preto... Uh, die zou dus het neefje zijn van de minister van Justitie, Elmer Wilsou En dat is weer een partijgenoot van uh, Helmin Wils. En NSC Next ruimt de hele voorpagina in voor een foto van uh, enthousiast festivalpubliek. Dat staat te fotograferen met de smartphone. En die smartphones, want daar gaat het over in de krant... zijn op festivals zeer aantrekkelijk voor zakkenrollers. Nog aantrekkelijker dan portemonnees. Zaterdag bijvoorbeeld werden op het Indian Summer Festival... 240 van die smartphones gestolen... En vraagt de krant zich af, hoe werkt dat dan? En wat gebeurt er daarna? Ze geven ook gelijk het antwoord. Zo'n smartphone is binnen één dag in Roemenië. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. En smiddags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De tu Hoy sé que dat ya no me quieres, y eso es dat is wat me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele, Mal het que solo me quedé. Y fue pura todita tu heb, qué maldita, mala de la mía, en aquel día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 Camisa negra y debajo bajo del difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Cama cama cama baby te digo con mi simulo Que tengo la camisa negra y debajo bajo del difunto At Colombia Juanes la camisa negra 16 minuten over. 6 van 7 zoeken voor Mino Remmers. Maar volgens mij is die op zijn ja. plek van bestemming. Mino vertel eens, waar ben je? Uh, nou, dat was het punt een beetje <lacht> tegen Delft Ja, waar moest je heen? Het is he? een enorme campus. En daar zijn ze enorm bezig geweest met allemaal nieuwe wegen. Dus kortom, we konden even de Aula niet vinden. Maar het is, het is, het is gevonden hoor. Zie je dat er ook trouwens een, een spoorrails ligt? Dat komt van pas bij dit onderwerp. Rails, ik denk dat het een trambaan uh, is. Maar ja, rails. jullie hadden het uh, vanochtend ook al over, de Vira. Okay. Nou, het is uh, grappig, want touwtrekken om uh, treinstellen... gaan wij vandaag ook doen bij de TU Delft. Komt dat even van pas, zeg. De Delftse eerstejaars werktuigbouwkundewedstrijd... die vindt vandaag hier op de TU Delft plaats. Het gaat om uh, 500 studenten. Ze zijn in 60 groepjes verdeeld. Die hebben de opdracht gekregen om een voertuig te bouwen. Net als in Italië. Uh, dat over rails kan rijden. En dat door menskracht wordt aangedreven. Dus het zal zeker rijden. En dan moeten ze dus uh, met, met tegen elkaar gaan touw trekken. En dan moet dat bouwsel van ze het overleven. En nou staat er in de informatie, die ik heb gekregen... het vak is bedoeld om de student ont ontwerpervaring op te laten doen... te motiveren en te confronteren met het feit... dat hun eerste ontwerp vaak niet betrouwbaar is. En bedankt. <laughs> maar hebben we dat eerder gehoord? Ah. <laughs> ja. Nou goed, het, het, het zijn dus allemaal prototypen die ze, die ze bouwen. En uh, tijdens deze uitzending gaan wij de eerste studenten al ontmoeten... die die spullen op de rails voor mij gaan zetten. En om negen uur dan gaat het los met de eerste wedstrijd. En dan later vandaag, dan, het is een voorronde... later vandaag komt daar dan een winnaar uitgerold. Ja, dat touwtrekken om, uh, om, om treinstellen... daar gaat het natuurlijk al enkele maanden over. We hebben daar nog een aardig fragmentje voor, uh, van gevonden... Bij Paul de Leeuw, daar uh, zong het cabaret duo Van der Laan en Woe... over die verdomde Vira. Er liggen kilometers spoor, maar het feest gaat niet door. Ze zeggen, weg vrouwen en dat is de weg voor jou. Wij zakken nu nog dieper in de schulden dan gedacht... al honderd jaren op de trein gewacht. Maar die had wat verdraging en mijn god, daar baal ik van. En nu blijkt toch nog eens dat dat kleren ding niet rijden kan. Kleren ding, kleren ding. Ja, met de groeten van Guus Meeuwis. Of het hier ook keding gaat doen in Delft gaan we meemaken als straks de eerste studenten komen. De rails is nu nog maagdelijk leeg, maar straks gaan we hier vast een paar karretjes op opzetten en dan ben ik benieuwd of dat de bouwsels van de studenten het langer volhouden dan het werkje uit Italië. <lacht> In Denemarken hebben ze uh, van die werkjes uit Italië van Ansaldo Breda. 83 treinen kochten ze van de Italianen, de Denen. Maar ze bevielen niet zo. Er zaten allerlei gebreken aan. En in Denemarken besloten ze ze toch maar allemaal af te nemen. En ze helemaal opnieuw op te bouwen. Correspondent Rolien Creton mocht de Deense werkplaats bezoeken waar dat gebeurde. En ze zag compleet geripte treinen. Mogen we er gaan? O, onder doorgaan? Onder de trein? Ja, ja, ja. Treinen die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 Het gaat om deze kabels, hè? Verkeerde maat gebruikt. Ja, stil te, te tot ja. Het is een uh, basale eis dat je stroom in een trein hebt. Verschillende we, joh. En omdat deze kabels verkeerde maat uh, waren, hebben ze het hele dak van die hele trein open moeten maken. En al die verschillende kabels moeten vervangen. Ook een, een enorm werk, een stoord arbeider. Ja, het is een groot voor schiefste. Ja, we controleren samtlijke kabels.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 Op moet men simpel niet ik. En dat, dat mag niet. Dus al die uitlaten moesten opnieuw worden ingezet en het leidde er ook toe dat alle treinen van Ansaldo op dat moment uit de roulatie werden genomen. Hoe lang werkt u al met treinen? Generaal heb ik gewerkt in twee jaar met u. Alle. Het is echt niet wat we is simpelweg een heel hij zegt, het is vanaf het begin aan één grote ellende geweest. Hij werkt al 32 jaar met uh, treinen en hij heeft dit nog nooit gezien. Correspondent Ronin Kreton in de Deense Treinwerkplaats in de Remise. Daar waar uh, 83 uh, treinen van Ansaldo Breda worden uh, nieuw opgebouwd. Ja. ja, daar komt het wel op neer. Zo heb je wat van Ansel Dobreda, later dus vandaag die hoorzitting. Hoort u ook meer over op deze zender. Hij was een van de meest legendarische Amerikaanse vakbondsleiders. Jimmy Hoffa, zijn bond van vrachtwagenchauffeurs, de Teamsters, bedreigde in de tijd de belangen van de maffia. En dat kostte Hoffa zijn leven. Wat is er 38 jaar geleden allemaal gebeurd? Dat is eigenlijk nooit opgehelderd. Maar dat gaat misschien veranderen. Right now, investigators are digging up a field in Michigan in hopes of discovering the remains of long-lost Jimmy Hoffa. The labor leader was last seen in 1975. De FBI is aan het graven in een veld in de stad Oakland in de staat Michigan, bijna 50 kilometer verwijderd van het restaurant waar Jimmy Hoffa voor het laatst werd gezien. In 1975. Omdat hij ruzie had met de gebroeders Kennedy, met president Nixon en ook met de maffia... wordt er al jaren wild gespeculeerd over wie er nu precies achter zijn verdwijning zit. En dus ook verantwoordelijk is voor zijn dood. Als vakbondsleider had Hoffa groot succes. Hij wist een landelijke, zeg maar, cao te bevechten voor vrachtwagenchauffeurs. Maar dat lukte niet zonder het op een akkoordje te gooien met de maffia. Back into your cell in the evening. Another bell. Send you to dinner. And it's a, constantly a matter of chimes and bells that annoy anybody in their right mind. Dit is Hoffa, net terug uit de gevangenis. Robert Kennedy, als minister van Justitie, had er een erezaak van gemaakt om hem achter de tralies te krijgen. President Nixon liet hem vervroegd vrij, maar verbood hem om verder vakbondswerk te doen. Het levensverhaal van Hoffa blijft tot de Amerikaanse verbeelding spreken. You join the juvenile to make us it strong. It'll make you strong. And I swear to you, as I'm standing here, that no company bastard living up in the heights is gonna come down here and walk all over your lives. Dit is Sylvester Stallone in the film Fist. Hij speelt Kovac, een figuur geïnspireerd op Hoffa. The Justice Department has plenty on you, Mr. Hoffa. You don't impress me. I don't need 30 miljoen, and my brother-elected president will walk your ass. Dit is de film Hoffa uit 1992. De vakbondsleider wordt neergezet door Jack Nicholson die hier Robert Kennedy de mantel uitvecht. De film eindigt ermee hoe maffialeden een auto afvoeren met daarin het lijk van Hoffa. En nu wordt er dus gegraven op basis van aanwijzingen van een oude maffiabaas. It's a boss of a La Cosa Nostra family uh, in America at the time And the mafia in America was very very powerful during the 70s. So he is in a position that He could know. Dus deze Zirelli was niet zomaar een gangster, maar een gangsterleider die het zou kunnen weten, zegt een CNN-analyst. Right and... Maar tegelijkertijd de kans is dus ook groot dat Zirelli wel wat aandacht kan gebruiken omdat hij nu een boek aan het schrijven is. Hoffa-tips wekken altijd grote belangstelling. En de FBI bijt goed. In 2012, authorities tested soil samples in suburban Detroit. There was a claim that his body was buried in cement at New Jersey's Old Giant Stadium. De FBI also raised a horse barn in 2006. Vorig jaar werden nog ergens grondmonsters genomen. Eerder waren er geruchten dat hij in beton was gegoten, onder een stadion in New Jersey. En in 2006 werd een schuur gesloopt om te kunnen graven. The out. Allemaal dus zonder resultaat. Niet vreemd, want de kans is groot dat hij ooit is gecremeerd. Maar stoppen met graven? Danny DeVito in de film Hoffa. Hoffa opgeven? De vraag was dat van Wessel de Jong over Amerikaanse vakbondsleider Jimmy Hoffa. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Wielrenner Stef Clement heeft forse kritiek op de commissie zorgdragen. Blanco wielrenner is nooit door de commissie uitgenodigd, terwijl die duidelijk had aangegeven informatie te willen delen. Er wordt beweerd dat iedereen vier keer mee zou hebben geantwoord op de vragenlijst die is voorgelegd op initiatief van de werkgevers. Nou, als ik jou nou zeg dat ik geen vier keer nee heb geantwoord... heeft dus niet iedereen vier keer nee geantwoord. Ik heb op één van de vragen heb ik ja geantwoord... en bij, daarbij de kanttekening gemaakt dat ik die informatie wilde delen... met de daartoe ingestelde commissie, de commissie zorgdrager. Dan zijn we in februari. Als ik dan vandaag via de radio moet horen... dat de commissie zorgdrager de onderzoek afrondt en presenteert... dan verbaast mij dat zeer, want dat betekent dus dat in ieder geval één iemand die informatie had over die, over die periode... en over het onderzoek wat zij willen plegen, niet gehoord is. Wat dus kan zijn dat dat met meerdere mensen zo gebeurd is... en dan zijn dus de onderzoeksresultaten niet compleet. Al dus Stef Clement. Volgens de commissie zorgdrager gebruikt het overgrote deel van de Nederlandse renners... aan het eind van de jaren negentig en begin deze eeuw doping. De laatste jaren is volgens de commissie, zeker in Nederland... de houding ten opzichte van doping veranderd. Tennis bij het grastoernooi van Rosmalen zijn Timo de Bakker en Arantxa Rus in de eerste ronde uitgeschakeld. De Bakker verloor na twee tiebreaks van de Italiaan Lorenzi en Rus was niet opgewassen tegen de Slovaakse Ribarikova. Ook deze partij werd beslist in twee sets. Jan Schauke van den Bos stopt na 14 jaar als bondscoach van de Korfballers. Zijn opvolger is Wim Scholtenmeijer, huidige trainer van Jong Oranje. Van den Bos gaat bij de Bond verder als mastercoach. Hij gaat coaches opleiden, internationaal en nationaal. En vooral in het buitenland is er heel veel werk. Dat komt ook omdat het niet meer één of twee landjes zijn. Hè. Het zijn ook 60 landen ondertussen. Dus die, die, die breedte is fantastisch. Maar uh, de, de, de top die wij werkelijk hebben, die moet uitgebreid worden. Als je als, als, als uh, laten we zeggen, olympische programmasport mee wil doen... dan moet je toch wel vijf, zes landen hebben die echt voor goud kunnen gaan. Het is natuurlijk alleen maar zinvol en interessant als bijvoorbeeld... En ik noem maar wat even China zegt, van wij willen, wij willen meedoen. Wij hebben een, uh, een groep sporters en we willen gewoon een fulltime programma draaien. En we willen gewoon op het, we willen op het podium komen. Dan ben ik een man, denk ik. Tot zover het korfbal. De Nederlandse hockeyers zijn eerste geworden in Pool B van de World League in Rotterdam. Oranje versloeg Ierland, deden ze met 5-0. In de kwartfinale woensdag is Frankrijk de tegenstander. En na half zeven dan hoort u meer over de protesten in Brazilië. Honderdduizenden mensen zijn daar kwaad over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Dit is Radio 1 moet u zo meer over. Eerst nos Journaal met Jan van der Putten. Goedemorgen, er komt meer geld voor hulp aan vluchtelingen uit Syrië. Duitsland en de Verenigde Staten hebben ruim 400 miljoen euro extra toegezegd... tijdens de G8-top in Noord-Ierland. Ook de andere zes grootste economieën in de wereld vinden dat er meer hulp moet komen. Het is voor kleine boeren steeds lastiger om een opvolger te vinden. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat nog maar een kwart een opvolger vindt. Voor grotere boeren lijkt nog wel interesse te zijn. Daar vindt bijna 80 een geschikte kandidaat om de zaak over te nemen. Op het Taksimplein in Istanbul hebben vannacht honderden mensen zwijgend gedemonstreerd. Choreograaf Erdem Gundus stond urenlang in zijn eentje op het plein, zonder demonstratie, bord of masker, en er kwamen steeds meer mensen bij. En uiteindelijk arresteerde de politie een aantal betogers. In Brazilië zijn ruim honderdduizend mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. In zeker acht steden werd geprotesteerd tegen onder meer hoge belasting, corrupte politici en slecht onderwijs. En het weer nog. Vandaag schijnt geregeld de zon. Er trekken ook wolkenvelden over het land en er is een bui mogelijk. Het wordt zeer warm, maximaal van 28 tot plaatselijk 34 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad... bij Almere Buiten Oost. Dat zorgt voor weinig problemen. Maar de andere kant op, richting Amsterdam... Staat er tussen Lelystad en Almere Buiten Oost inmiddels een file van 3 kilometer? Verder het gebruikelijke beeld op de A7 van Horen naar Amsterdam. Bij Purmerend Noord 2 en bij Weidewormer nog eens 2 kilometer. Straks hoort u een reportage uit Israël na het EK voetbal onder de 21 jaar. Zijn daar nu de Maccabia Games? Nou, de ster trouwens eerst de boosheid in Brazilië. Als je altijd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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Brazilië zijn meer dan 100.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren. In zeker elf steden werd geprotesteerd tegen de regering... vanwege onder meer slechte openbare voorzieningen en corruptie. Contact nu met onze correspondent in Latijns-Amerika, Mark Bessems. Uh, Mark, ja, wat is de grootste grief van de demonstranten? Dat is moeilijk kiezen, want er zijn er nogal wat. Kijk, het begon officieel als een protest tegen een verhoging van de bustarieven. Uh, dat ging dan om een heel klein bedrag. Uh, maar ik heb er vanavond rondgelopen hier in Sao Paulo. Het blijkt dat het uiteindelijk toch gaat om hele andere, veel grotere dingen. De corruptie, die hier uh, maar niet, uh, te verdwij niet verdwijnt. Uh, enorme uh, inefficiëntie. De hoeveelheid geld die bijvoorbeeld over de balk wordt gesmeten... Uh, om het wereldkampioenschap voetbal te kunnen organiseren volgend jaar hier in Brazilië. Uh, het onrecht, de uh, uh, ongelijke verdeling van de welvaart. Het zijn allemaal hele grote issues die spelen en mensen zijn erg ontevreden. Ja, nou zijn wij hier, eh, Mark, net een beetje bekomen van alle protesten in Turkije... waar het er soms heftig aan toe ging. Hoe, hoe, Want je zegt ik heb een beetje rondgelopen, bijvoorbeeld in Sao Paulo. Hoe, hoe is de stemming daar? Is er sprake van woede of, of is er vooral onvrede? Nou, er is uh, vooral onvrede. Kijk, ik heb uh, zelf vandaag alleen maar nou, een soort bijna carnavaleske sfeer uh, uh, uh, gemerkt. Mensen waren echt blij dat er eindelijk... zoveel Brazilianen de straat opgingen om verandering te eisen. Maar um, we moeten even terug naar vorige week. Uh, vorige week was diezelfde uh, club mensen in Sao Paulo... Dat was echt, uh, toen, toen, toen ging de politie keihard optreden. Nou, dat ging echt heel erg uh, hard. Uh -huh. En het is ook vanavond, ik heb dat zelf niet gezien... maar uh, in Sao Paulo later op de avond uh, een beetje spannend geworden. In Rio de Janeiro is het spannend geworden. Uh, er zijn op verschillende plekken toch echt harde confrontaties geweest met de politie. En wie zijn die mensen, Mark, die demonstreren? Welke groep uit de bevolking is dat? Nou, opvallend genoeg is het eigenlijk de groep die, laat je, zou ik zeggen, het minste te klagen heeft. Uh, ik heb rondgelopen en je ziet toch vooral jongeren, uh, blanke kopjes, mensen van, uh, uh, nou ja, toch een beetje middenklasse, de hogere middenklasse, studenten aan de betere universiteiten. Mensen dus die uh, niet aan de onderkant van de samenleving hier in Brazilië zitten. En toch uh, protesteren ze officieel dus voor dat bustarief. Uh, ze zijn gewoon heel erg ontevreden over hoe dat land, dat toch eigenlijk wat hun betreft een soort eerste wereldland zou moeten zijn... Ja, toch af en toe een beetje derde wereldland uh, diensten kan aanbieden, voorzieningen die maar niet werken. Mm, ja, dus ja uh, Het zijn vooral een beetje wat rijkere, rijkere jongeren volgens mij. Oké, okay, ja, en Die is ook boos zijn dat er van dat soort grote evenementen worden binnengehaald. Um... Kan je je voorstellen dat uh, de protesten uiteindelijk een bedreiging vormen voor uh, de regering? Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Het is op dit moment, uh, vooral, kijk heel Brazilië is op dit moment vooral nog een beetje zich, aan t, zich achter de oren aan het krabben. Want waar komt het in godsnaam vandaan? Ja. Uh, in, vorige week begon het als een klein protestje. En we hebben nu uh, duizenden mensen overal uh, op straat. En dat is echt heel uh, bijzonder hier in Brazilië. Dus ja, als dat in een week kan, wat kan er dan in twee weken gaan gebeuren? En je zag ook dat vorige week, toen de politie dus keihard had opgetreden hier in, in Sao Paulo... nou, die beelden die zijn de social media door overgegaan. en hebben eigenlijk alleen maar geleid tot een nog grotere woede... en tot nog meer mensen die de straat op zijn gegaan. Dus ja, ik durf nu niet zo goed te voorspellen of het nou nog groter wordt, maar ik denk het wel. Ik denk okay. dat het alleen nog maar uh, groeit de komende dagen dan. Goed. Consultant Mark Bessoms was dat vanuit uh, Brazilië. Mark, dankjewel en u hoort later meer van hem. Finale van het EK voetbal onder de 21 in Israël... is vanavond Italië tegen Spanje. Een ander groot sportevenement dient zich alweer aan in Israël. Volgende maand namelijk komen duizenden sporters... van over de hele wereld naar het land om mee te doen aan de Maccabiah Games. Dat is een groot sportspektakel iedere vier jaar in Israël. Welkom to Israël en to de 19e Maccabiah Games. Het grootste Jewish sports van of all tijd. Dat is de aankondiging van de Maccabiah Games. Dat is het volgende grote evenement na dat EK onder 21... Joël Kramer is betrokken bij de organisatie van dat evenement... voor wat betreft de Nederlandse tak daarvan. Wat is dat eigenlijk, de Maccabia Games? Ja, de Maccabia Games uh, dat is eigenlijk een, een Joodse versie van de Olympische Spelen... Um, daar komen iedere vier jaar in Israël uh, meer dan uh, 9000 sporters in dit geval. Uh, dit jaar komen daar bijeen om uh, de verschillende sporten, olympische sporten te beoefenen. Ja, die sporters komen vanuit de hele wereld, uh, maar hebben dus wel een Joodse achtergrond. Ja, zeker. Die hebben een verbondenheid met, uh, met de staat Israël. Ja. Want uh, hoe, hoe nou luistert dat, die verbondenheid? Um, nou, wij houden ons eigenlijk aan uh, hetzelfde waar Israël zich aan houdt. En dat heet de Law of Return. Dus je moet in ieder geval uh, een, een Joodse grootouder hebben. Sports Division. For the first time in Maccabi's history, Paralympic athletes will participate in the games. Additional new sports include dressage, archery, bridge, en badminton. En dat betekent vanuit Nederland dat er hoeveel sporters deze kant op komen. Een kleine 70 sporters dit jaar. In uh, verschillende takken van sport natuurlijk. Ja, ja. we hebben drie voetbalteams. één damesvoetbalteam waar we erg trots op zijn natuurlijk. We zijn trots op al onze teams, maar het is wel heel leuk, want het is voor het eerst. Uh, we hebben een zaalvoetbalteam, een herenzaalvoetbalteam. En we hebben een uh, heren- of juniorenjongensteam. Dan hebben we nog een dameshockeyteam. We doen mee aan wielrennen, we doen mee aan sportschieten. Heel belangrijk. We doen mee aan boogschieten, karate. Ook heel belangrijk. En het kan zelfs zijn dat er nog één of twee mensen uh, in, uh, in juli... Waar, wanneer het uh, 40 graden is, een halve marathon gaan lopen. Enorm evenement dus met heel veel sporters. Het is zelfs een van de topevenementen uh, wereldwijd. Hè? Ja, qua deelname uh, wordt er gezegd dat dit het derde grootste evenement ter wereld is, na de Olympische Spelen en de studentenspelen. Wat moet je van het niveau verwachten? Uh, heb je het echt over topsport in de, in, in de hoogste zin van het woord? Ja, dat hangt uh, per sport, per tak van sport hangt dat af en ook per land natuurlijk. De Amerikanen die sturen altijd een uh, erg sterke sport, uh, sportdelegatie. Maar wij hebben zelf ook uh, goede medaillekansen. En dan kijk ik met name denk ik, naar karate. Dan kijk ik naar uh, dameshockey. Sportschieten hebben we ook altijd goede kansen. Dus dat, uh, ja, we zijn hoopvol. Het is, uh, als je het even naar uh, de grote Spelen mag vertalen, zowel Olympisch als Paralympisch. Hè? Want uh, met name voor de gehandicapte sporters hebben we een belangrijk ijzer in het vuur. Ja, ja, absoluut. Daar zijn we enorm trots op en heel blij dat zij meegaat. Uh, Mirjam de Koning uh, die komt mee uh, om te zwemmen. Die heeft, uh, we hebben een mooi persbericht opgesteld waarin zij uh, eigenlijk aangeeft dat er nog één ding mist uit haar carrière. En dat is een, uh, een, een plak in de, in de Maccabiade Games. Thank you for participating in de 19th Maccabiade Games. The biggest games ever. Reportage met vuurwerk eindigend. Hoort u van Edwin Cornelis? Hij sprak onder andere met Joel Kramer over de Maccabi Games in Israël. for sounds Dat was hem, de eerste solo-single van de zangeres van Krasip. Jacqueline met Overrated. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. In ieder geval een probleem op de A6. Ja, inderdaad. Op de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam... staat er nu bij Almere Buiten-Oosten file van 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Lelystad. Daar staat dus Almere Buiten-Oosten en Lelystad een file van 2 kilometer. Maar de weg is daar wel tijdelijk helemaal afgesloten... Verder het normale beeld richting Amsterdam op de A7, de A8 en op de ring van Amsterdam de A10. En verder nog een korte file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. Nou, niet al te beste begin van de ochtendspitsen. John, wat verwacht je daarvan? Ja, als dat zo doorgaat, dan uh, wordt het wel weer wat meer dan gebruikelijk. Nou, normaal zitten we zo rond de 150. Nou, niet al te veel van dit soort gekke dingen. Het is prachtig mooi weer. Een hoop mensen zijn vrij, denk ik. Dus, uh, nou, 125 kilometer. Zo is dat. Doe rustig aan vanochtend. John Bakker bij de ANWB, dankjewel. Nou, mijn Emmers. Aan de slag zou ja. ik zeggen. Hey, dat treinenbouwen waar jij je op gaat storten vanochtend. Is dat ja. nou rocket science? Is dat nou wat? Rocket science. Rocket science? Ja. Nee, dat denk ik, weet ik niet. Oh. Maar het is, wel, het is wel moderne techniek. Maar Tenminste, is het dat ingewikkeld, bedoel ik eigenlijk? Of het ingewikkeld is? Ja, hmm. nou ja. Tegenwoordig is het bouwen van treinen natuurlijk high-tech. Maar geldt dat ook voor de bouwwerken die de studenten hier maken? Hightech, nou ja, ze kunnen oplossingen bieden voor de problemen die er momenteel op het spoor zijn. Bijvoorbeeld met gladde blaadjes of iets dergelijks. Ja, de studenten bedenken met iets. Met on... tractieproblemen? Ja, klopt inderdaad. Dus, uh... Dat de dingen afvallen terwijl het harder moet rijden? Uh, ja, in ieder geval. Uh, de sterkte is een essentieel punt, natuurlijk. juist die uh, ontwerp iets wat sterk genoeg moet zijn. Dit is. Uh... Anton van Beekhuis, de projectleider van de TU Delft. voor een belangrijke touwtrekwedstrijd. die plaats gaat vinden. op gloednieuwe railsen die er zijn aangelegd op het terrein van de TU Delft. Want de TU Delft krijgt binnenkort een tramverbinding. Wat fijn, dat komt goed uit. Uh, ja, dat is een uh, tramverbinding van het station rechtstreeks naar het uh, Mekopark. En omdat die rails er toch liggen, dachten jullie, daar kunnen wij een mooie wedstrijd op organiseren. Ja, anders hadden we die rails laten aanleggen daarvoor. en dan hadden we een mooie tramverbinding overgehouden. Ja. Nou, voorlopig rijden de trams nog niet. De hoogspanningsmasten zijn er ook nog niet. Maar de studenten gaan er vandaag wel een wedstrijd op houden. Met eigen gemaakte ontwerpen. Het zijn eerstejaars werktuigbouw. Wat is nou precies de bedoeling? Um, nou, het klassieke touwtrekken... Dat, uh, daar willen we eigenlijk een, een moderne impuls aan geven. Dat betekent dat de studenten een hulpmiddel mogen bedenken... waarmee ze hun spierkracht kunnen versterken. Dus Daarmee ontwerpen ze dus een spierkracht aangedreven... Tuig, trektuig kan je het noemen eigenlijk. Uh, wat op een uh, spoor. Uh, in, in het spoor. Uh, dus je moet wel iets, um, iets maken met spoorwielen? Ja, dat hoeft niet eens met wielen. Want er zijn ook een aantal ontwerpen die zeg maar uh, twee schaatsen achter elkaar in het spoor plaatsen. En dan onderbeurt zeg maar een schaatsen naar voren plaatsen, vastklemmen en zo uh, ervoor bewegen. Dus er zijn diverse principes zijn er mogelijk. En ja, we zullen aan het einde van de dag zien wat voor principe het sterkst is. Wat sterker is dan, wie weet, een uh, paardenkracht. Ja, ja, want het kan ook zijn dat zo'n bouwwerk van de studenten... uit elkaar getrokken wordt, dat het, het niet overleeft. Daar zullen de diversen zijn die vandaag sneuvelen. Ja, nou, nou maakte ik net voordat we naar uitzending kwamen... met u een beetje de grap van het is een beetje het, het, het, het te, te zeeën in de lucht... maar dan het railstrek of zoiets. Maar daar willen we verder vandaan blijven. Het heeft, het heeft natuurlijk wel een wetenschappelijke kant. Uh, en behalve dat uh, zijn de eisen die we aan het project stellen heel anders. Er mag geen hout gebruikt worden. Dus is typisch een werk te bouwen. Dus het moet inderdaad toch uh, grote sterkte hebben. Ja. Uh, geen uh, duct tape of andere middelen mogen gebruikt worden. Het moet echt gebruik maken van de middelen die we in de werkplaatsen beschikbaar hebben. Ja, dus echt professioneel gereedschap gebruiken... en professionele spullen om het aan elkaar te maken. Klopt, ja. Er wordt uh, veel gelast. Maar ook in, uh, veel, uh, in aluminium gewerkt ook gelast. Ja. Maar de ontwerpen moeten ook demontabel zijn. Dus ze moeten in... Uh, in vijf minuten moeten ze gedemonteerd kunnen worden. Oké, okay, er zijn dus echt allerlei eisen die eraan gesteld worden. Er is ook een professionele jury van mensen, onder andere ook uit het bedrijfsleven. Het valt allemaal wel samen met het moment dat Italië in Den Haag komt uitleggen... hoe het nou zit met die Vira-trein. Wat ja. toevallig. Uh, nou ja, dat is inderdaad toevallig, ja. ja maar ja, het, het, hier zitten wel de ontwerpers van de toekomst die misschien later zo'n trein kunnen bouwen of hadden kunnen bouwen? Nou ja, kijk, in het eerste jaar maken ze in ieder geval direct... Uh, zeg maar een creatief ontwerp. En uh, ervaren ze wat het betekent om iets te maken wat betrouwbaar moet zijn. Ja. Uh, daarbij leggen ze al een constrictiedossier aan. Dat is eigenlijk een document waarin je alle beslissmomenten vastlegt. van welke beslissing je hebt genomen. Ja. Zitten er, soort... er ook Italiaanse studenten bij? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk <lacht> niet. <lacht> <lacht> nee, nou ja, had nog gekund. Misschien hadden ze er nog wat voor op kunnen steken. Ja, daarbij Ansaldo Breda. Goed, uh, om 9 uur begint de wedstrijd officieel. Maar straks komen de eerste studenten al hun bouwwerk hier uit de werkplaats halen. En dan gaan we ze natuurlijk vast op de rails zetten. Ik ga er een fantastische foto bij maken. Die komt dan weer op het webblog. Kun je meteen zien wat de bedoeling is. Maar voorlopig staan we nog op een maagdelijk verlaten TU-terrein tussen de rails. Meino vanochtend dus tussen de rails. In Delft. Uh, zo dadelijk dan uh, zal hij zijn blog updaten. Die kunt u vinden op uh, nos.nl. Dat duct tape trouwens. Zouden ze dat begrepen hebben bij Anseldo-Breda, dat dat niet mocht? <laughs> dat het het belangrijkste bestanddeel was. Hm? Nou, tropisch warm wordt het vandaag en morgen. En wij gaan praten over de Olympische Winterspelen van ja, Sochi. Natuurlijk. In februari volgend jaar. Het bobslee-team van Edwin van namelijk krijgt hulp van een student... Pim Stemers van de Hanse Hogeschool in Groningen. En hij heeft een sensor voor ze ontwikkeld. Pim Stemers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is dat voor een sensor? Um, nou ja, hij meet de versnelling. Um, en de versnelling is de verandering van de snelheid. Ja. Uh, en daarmee is het doel uh, dat ze tijdens de start uh, ja, kunnen meten wat ze doen. Um, hoe ze duwen. Dat... En uh, kijk, dat gebruiken om te kijken of ze ja, beter kunnen zijn tijdens de start. Dat kunnen ze nu nog niet zien. Ze zien nu niet in die, in die bob hoe snel ze gaan en hoe snel ze starten. Um, ze zien hoe snel ze starten aan de hand van de startheid die wordt gemeten op de baan. Ja. Ja, maar ze, ze kunnen niet zien hoe ze starten. Uh, ja. mm, dat is me toch nog niet helemaal duidelijk, uh, minister Emers. Want het, u zegt het gaat om de versnelling om die te meten? Uh, ja, de versnelling is dus de verandering van de snelheid. Ja. Um, dus als je een constante snelheid hebt, dan is die nul. Ja. Uh, en zodra je dus sneller gaat of langzamer gaat, uh, dan, meet, uh, dan meet het systeem iets. Uh, en dan kan je je voorstellen dat als ze stilstaan en ze wachten tot ze kunnen beginnen. Mm -hmm. uh, en Op het moment dat ze dan beginnen, ze gaan die bobstay duwen, dan zal die uh, sensor dus uh, de versnelling meten, uh, hoe hard ze dus duwen. Um, en vervolgens, als ze met z'n allen inspringen, uh, kun je dus zien uh, of ze nog extra meeduwen, ja, of precies. dat ze er juist een beetje aan trekken en de bobstay dus afremmen. Oké, okay. uh, uh, lid van het bobstay-team, Jansma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heeft u aan deze sensor? Nou, ja, eigenlijk hebben we hier heel veel aan. Want dat meet eigenlijk net uh, het gedeelte wat wij um, ja, niet op de klok zien. Zoals Pim ook al zei, um, als wij de start doen... dan heb je na, nou, ja, eigenlijk na 65 meter uh, stopt uh, de eerste tijdwaarneming um, bij de start. En dan kunnen wij zien uh, nou, ja, hoe snel we de start hebben afgelegd eigenlijk. De eerste 50 meter is het dan, de eerste 15 meter wat niet meegerekend. Maar, die, mee maar uh, die eerste 15 meter is eigenlijk wel heel interessant... om te kijken wat er nou precies gebeurt. En omdat het zo'n... Ja, korte afstand is, zegt een tijd daar niks. En um, ja, met zo'n zo versnellingsmeter kun je dat eigenlijk heel mooi in de grafiek uh, in beeld krijgen, ja, hoe die slee wordt versneld en of de, bijvoorbeeld de timing uh, met het team uh, goed is. En op het moment dat we inspringen, zoals Tim al uh, zei, dat wij dan, uh, of wij dan nog uh, inderdaad de slee een extra versnelling geven, op dat wij die slee naar ons toe trekken. Ja, maar wat heeft u dan uh, in het verloop van de race daaraan? Nou, in de verloop van de race hebben we er eigenlijk niks aan, want we kunnen daar niks aan doen... ...en we mogen hem ook niet in de race gebruiken, omdat we uh, in de race... ...mag je geen apparatuur inbouwen, dus het is dus echt voor onze... Voor trainen? Toeleinden. Ja, ja, ja. Precies. We, ja, wij zitten nu dan ook in Risa een week uh, in Duitsland, uh, vlakbij Dresden... ...waar we dan, uh, uh, nou, eigenlijk een trainingskamp beleggen en uh, uh, waar we op de start oefenen... ...en uh, nou, dan kunnen we deze informatie eigenlijk meenemen en naast uh, videobeelden leggen... ...en eens kijken, nou, oké, okay, hier versnellen we goed... Um, wat doen we dan op de videobeelden? Is het beter? Zo kunnen we verschillende technieken kunnen we, ja, naast elkaar leggen en vergelijken. Ja, dus met deze sensor zijn jullie nu efficiënter aan het starten? Precies, we zijn efficiënter aan het starten. We, we, we krijgen in beeld wat we, wat we doen die eerste 15 meter. En, en dat, dat konden we eigenlijk nooit meten. Hm. Hoe, hoe, hoe ben je op het idee gekomen, Pim? Uh, nou, het idee was niet van mij. Het idee was van Sibren. Oh. En die is naar uh, de hand <laughs> gekomen met het, met het verzoek: van kunnen we hier het mee? Haha. Want uh, uh, Sybrine, dat dat ontbrak dus uh, dat ja, overzicht. Ja, de, ja de ontdak, dat overzicht ontbrak inderdaad. En uh, ja, ik had iets van daar, daar moeten we iets mee kunnen. En, en tegenwoordig, um, ja, een idee ontstond eigenlijk omdat eigenlijk de meeste telefoon zal uh, een sensor hebben waarmee je dit in beeld kon brengen. Toen dacht ik, nou ja, dat moet eigenlijk wel, uh, dat, moet wel dat moet gewoon lukken. Mm. En toen ben ik naar de hans gegaan. En uh, omdat ik in Groningen woon en daar zelf ook uh, vroeger, uh, vorig jaar heb gewerkt, um, dacht ik, uh, nou, dat is ook vast wel een heel mooi uh, project voor een student om daarmee aan de slag te gaan. En zo ben ik bij, uh, bij Pim uh, terechtgekomen. Uh, Pim, gaan we hiermee uh, medailles winnen? Uh, ja, denk ik wel. Ja. Uitelijk, natuurlijk. laat <laughs> <Tot> ik <ziens>, man. <laughs> Tuurlijk. <laughs> <laughs> nou, nee, het is wel, uh, het is wel een, een, ja, het is wel, uh, ik denk ook een een, een zeer, uh, ja, hoe noem ik dat? Uh... Interessant uh, gedeelte van de start wat we niet in beeld konden brengen en ja, wat, ja. Ja, waar we zeker wel, wel winst uit kunnen gaan En de halen. start is natuurlijk van, wezen, van wezenlijk belang tijdens uh, zo'n ja. race. Ja, ja heel, heel belangrijk. Dat is meer dan een derde van, uh, van ons eindresultaat. Dus als we daar gewoon uh, een, een paar, uh, paar hondes kunnen pakken, dan is de ja. beneden gewoon bijna een tiende. En dat is een groot verschil. En jullie hebben natuurlijk Pim Stemer straks nodig in Sochi, hè? want die wil wel mee, kan ik mij voorstellen. Of niet? Ja, dat zou ik ook vinden. ja nou ja, ja, in principe, uh, wat ik al eerder zei, we mogen helaas geen uh, apparatuur in de slee gebruiken tijdens de wedstrijd. Dus, um, hmm. dus we moeten het we moeten echt mee in de training doen. Dat zijn helaas regels. Uh, ja, dus dat, dat was een beetje lastig, denk ik. Helaas. Nou, sorry Pim, ik heb ja. het geprobeerd voor je. Ja. Het is niet gelukt. Maar succes, heren, met de trainen. Ja. We blijven ja, jullie wel. volgen. Pim Stemers en ook uh, lid van het bobslee-team Jansma. Jansma Hoorn. Dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Pallof voorpagina's aandacht voor de straffen die zijn opgelegd... in de zaak van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die om het leven kwam op het voetbalveld, u weet dat. De Volkskrant kopt alle verdachten even schuldig. Verderop in de krant verklaart rechtspsycholoog Peter van Koppen de straffen. Je kunt ook besluiten met schoppen te stoppen... en tegen anderen die doorgaan met schoppen zeggen hou daarmee op. In het AD zegt Slachtofferhulp Nederland dat het heel pijnlijk kan zijn... voor slachtoffers en nabestaanden dat veroordeelde daders in hoger beroep gaan. Dan nemen de daders in hun hoge geen verantwoordelijkheid... En bovendien vertraagt dat dan het rouwproces. De Telegraaf heeft meer informatie over de verdachte... die in Zoetermeer is opgepakt... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels Curaçao. Het zou gaan namelijk om het neefje... van de Curaçaose minister van Justitie. En dat is een partijgenoot van Helmin Wiels. Het AD koopt nu jacht op examenfraudeurs. In de krant zegt de onderwijsinspectie dat ze steeds meer examenkopers in het vizier hebben. Op basis van onder andere e-mailverkeer lukt het om mensen in kaart te brengen die zich nog niet hebben gemeld. Dat had dus de hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie en die spreken wij zo rond kwart voor acht. Het Nationaal Energieakkoord dan dreigt op een fiasco uit te lopen. Dat zegt de top drie van de duurzame honderd van uh, trouw in die krant. In de Sociaal Economische Raad wordt geremd, geblokkeerd en gefrustreerd. Alle lobby- en onderhandelingstrucs worden ingezet, schrijven de drie in een ingezonden brief in Trouw. De urgentie is verdubbeld, de doelen worden gehalveerd. Onbegrijpelijk, zegt de drietal. Veel aandacht ook voor het mooie weer op de voorpagina. Spits schrijft snel, geniet van de zomer. Donderdag is het alweer voorbij. Het AD schijnt aandacht aan het koningspaar... dat morgen in de tropische hitte Flevoland en Overijssel bezoekt. Oh, dat wordt gezellig. Politie heeft de fans van koning en koningin gewaarschuwd... niet te lang in de warmte te staan. En drinken, hè? Veel drinken. Wauw.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 Audi. Voorsprong door techniek. Al uw zakelijke gesprekken beantwoord vanaf 30 cent per dag. Kijk op irreceptionist.nl. E Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? Seniorservice.nl. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...